11 uur, Helene ecker met het NOS-journaal. Het besluit over de zorgpremies was niet zo genomen als er meer overleg was geweest met deskundigen. Dat heeft VVD-prominent Robin Linschoten gezegd in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Hij noemde het besluit een uitgeleider. Linschoten vindt het vooral gek dat minister Schippers van Volksgezondheid niet bij de discussie is betrokken. Het zou hem niet verbazen dat ze woedend was toen ze hoorde op welke manier de zorgpremie inkomensafhankelijk zou worden. Dat er tijdens de onderhandelingen radiostilte was, vindt Linschoten niet gek. Maar er had volgens hem nog wel met deskundigen en fractiespecialisten gesproken kunnen worden. Inmiddels hebben VVD en PvdA besloten het plan voor de zorgpremies aan te passen. In de meeste Arabische landen, waar bijna twee jaar geleden opstanden waren, groeit de economie. Volgens een rapport van het Internationaal Monetair Fonds gaat het om een voorzichtig herstel in Noord-Afrika en het Midden-Oosten... Wel stelt het IMF dat de landen kampen met hoge inflatie en een stijgende werkloosheid. Als de politieke situatie stabieler wordt in landen als Marokko, Tunesië, Egypte en Libië, zou de economie volgend jaar verder kunnen groeien. Vooral de economie van olie-exporterende landen groeit, verwacht het IMF. Dat komt met name door de hoge olieprijzen. Landen als Algerije, Bahrein, Iran, Irak en Kuwait zagen hun economie dit jaar gemiddeld met 6,6 procent groeien. In de Gazastrook is vanochtend een Palestijnse militant om het leven gekomen, nadat hier gisteren al vier Palestijnse burgers zijn gedood. Aan weerszijden van de grens met de Gazastrook is het geweld de afgelopen dagen opgeleid. Het laatste slachtoffer was lid van een Palestijnse eenheid die raketten afvuurt richting Israëlisch grondgebied. Volgens de Palestijnse groepering islamitische jihad zijn sinds gisteren 70 raketten en mortieren afgeschoten. In Sderot raakten vier Israëliërs gewond. Israël beantwoordt de beschietingen en bermbommen met lucht- en tankaanvallen. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt en overwegend droog. Vanmiddag af en toe zon en het wordt al een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. Aan de BNV-keersinformatie. Er staan vier op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Afriet-Oosterbeek 4 kilometer. Daar ligt rommel op de weg. De linkerrijstrook is dicht. Die rommel is afkomstig van een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht... Voor Afrit Wageningen staat 2 kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht. Door de Dakar pre op het Eurocircuit in Valkenswaard is de druk op de wegen rond Valkenswaard. Er staan files van 3 kilometer op de N69 en op de N396. U hoort het: Volkswagen bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Welkom bij het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug gaat het over de componist Hans Eisler. Die in de jaren dertig ook korte tijd in Nederland verbleef. Maar nu eerst Indonesië. Daar zijn deze week de eerste president en de eerste vicepresident Sukarno en Hatta door de regering tot nationale held verklaard. Het betrof hier overigens een promotie, want ze waren al een beetje held, ook officieel. Maar ze zijn nu binnen het Indonesisch pantheon een stapje op de heldhaftigheidsladder gestegen. Tal van vragen dringen zich op. Wat betekent het om daar held te zijn? Hoe heldhaftig kan je worden? En waarom gebeurde dit nu pas met deze mannen? En waarom trouwens niet alleen Sukarno, maar altijd die houdt erbij? Aan de telefoon eh, historicus Remco Raben. Goedemorgen, Remco. Goedemorgen. Ja, wat is er precies gebeurd afgelopen woensdag? Vertel even in het kort. Uh, nou, afgelopen woensdag is in een uh, ceremonie in het uh, presidentieel paleis uh, op het uh, Merdekaplein... Uh, in Jakarta zijn Sokarno en Hatta eindelijk uh, gewoon nationale held geworden. En dat gaat uh, altijd in een uh, ceremonie in het, uh, in het paleis. Ja, ik, ik was zeer verbaasd toen ik dat Ik dacht, die zijn al lang held, maar... En dat waren uh, ze ook. Ja. Maar wat is er dan nu precies veranderd? Uh, ze, zijn, uh, ze zijn gewoon held, uh, held geworden, zoals ik uh, zei. Ze waren voorheen, sinds 1986 pas trouwens, mm -hmm. uh, waren ze uh, paglavan proclamator, oftewel uh, helden van de proclamatie. De uh, onafhankelijkheidsverklaring van 1945. En dat uh, hun verheffing tot het heldendom van de proclamatie was... Uh, dus onder Soeharto, onder dictator Soeharto, gebeurd in 1986... In omdat hij er toch niet onderuit kwam om deze uh, twee mensen uh, een plek uh, in het pantheon uh, te geven. Maar door ze uh, de status van proclamator te geven waren ze toch een ander soort van en een minder soort van held dan de andere nationale helden. Een instituut dat ook al uh, decennia bestond. Ja. Dus er waren al tientallen gewone helden uh, en Masukarno en Hatha werden uh, proclamatiehelden genoemd, maar dat betekent dat ze eigenlijk alleen maar die onafhankelijkheid hadden verklaard en uh, verder strekten hun heldendaden niet volgens ja. Ja, ja voor, voor zover ik weet kan je in Nederland niet officieel held worden. Eh, Wanneer is dat trouwens ingesteld in Indonesië, dat je daar officieel die status kan krijgen? Dat, uh, dat heeft Soekarno nog, uh, nog gedaan. In 1958, uh, hij begon in 1958 met uh, uh, het, helden, uh, het heldendom uh, te creëren. Maar hij was zelf een soort vader des vaderlands. Was hij zelf niet meteen uh, een soort opperheld? Dat, uh, of... uh, ja, toen hij nog leefde, ja. voelde en was hij uh, uh, ook nog wel held. Uh, maar de, de wet schrijft, er is een wet... Uh, je mo je de, moet waarschijnlijk de... dood zijn om held ja, te worden. Dood ja, ja. Ja. Dus hij kon zichzelf niet tot held benoemen. Nee. Uh, ja. uh, en, en wat ik me ook afvraag, hè, waarom dan nou altijd die Hatta erbij? Die, die dat vliegveld in Indonesië heet ook al Sukarno hatta Airport. Uh, waarom worden die twee namen altijd aan elkaar vastgeplakt? Ja, omdat ze, uh, ja, dat dateert, dat, dateert van uh, de proclamatie zelf... dat ze uh, beide hebben de republiek uh, uit, uitgeroepen in, uh, op 17 augustus 1945... Uh, en hebben uh, in ieder geval gedurende de twaalf uh, daaropvolgende jaren altijd uh, als president en vicepresident geopereerd. En dat heette dan ook de Dwi de twee hoofden van de, van de staat... Ja, ja. Maar ja. De, de, kijk, wat voor ons is, nou ja, Sukarno, dat was de grote man. En, en ja, daarna kwam dan uh, Soeharto, maar Hatta. Ja. Wie was Hatta? <laughs> dat... ja, Hatta was uh, eigenlijk het geweten van uh, van Sukarno zou je kunnen zeggen. Uh, uh, hij was de, de, de, de meer de democratische parlementaire kant van uh, van Sukarno. De, de nettere uh, kant. De, ja, voor, voor de, de zeggen de Nederlanders waren uh, toch meer geporteerd voor uh, iemand als Hatta die. Meer, meer uh, hun meer redelijk leek uh, en dergelijke. Hatta is ook door Sukarno uh, uh, medio jaren 50 uh, op de achtergrond geschoven. Uh, omdat Hatta zich verzette tegen de tendens van Sukarno om die democratie uit te schakelen. Ja, maar, uh, maar, maar Hatta was, er over, was veel minder charismatische persoonlijkheid, toch? Minder op de voorgrond tredend. Ja, zeker. Het uh, ja. Ja, ja, was meer een, uh, ja, een, uh, een, een, een bureaucraat, meer een bestuurder. Uh, zou, je, zou, je kunnen, zou je kunnen zeggen. Maar ja, in de, in uh, in de, in de beeldvorming uh, opereren ze uh, vaak samen. Een soort van uh, snip snap revue, zullen we zeggen. Ja, ja. Maar, maar wat, wat had Sukarno er zelf van gevonden, denk je? dat De naam van Hatta steeds achter die van hem geplakt wordt. Uh, uh, volgens mij heeft hij daar... <lacht> dat, dat, is voor, dat is vooral uh, in de tijd en na gebeurd, natuurlijk. Ja, ja da daarom zeg ik dat. Wat denk je wat hij ervan gevonden zou hebben? <lacht> Ik denk dat, dat hij dat prima vond. Zolang hij maar als eerste genoemd is. Zolang hij heeft, maar als ja. eerste genoemd En, okay. en de, ja. die heldenstatus nu tot nationale held verklaard van regeringswezen, wegen. Ja. Uh, zeg, wat, wat, waarom juist nu? Heb je daar iets van een verklaring voor? Eh, Want, wel, dus, de, dat de, de, er nu? ontstaat natuurlijk een grote... Kijk, onder, onder Soeharto vond er een soort van desukarnoisatie plaats. Dat betekent dat toch, die was toch een nationale held, vlees geworden, natie en dergelijke... Uh, wel omstreden, maar desalniettemin toch de vader des vaderslands. En dat Zohartoff vond dat uh, natuurlijk minder prettig. Die, die nam in 68 uh, de macht over. Nou, hè, na enige tijd al uh, uh, in de running uh, te zijn. Uh, en toen wilde hij het imago van Soekarno toch wel even, even uh, verminderen. Uh, en 16 jaar lang mocht uh, bijvoorbeeld de beeltenis van Sukarno niet, uh, niet vertoond worden. Uh, en pas eind jaren 70, begin jaren 80 is daar een soort van ontspanning in, uh, in, uh, in opgetreden. En in 86 uh, werd Soekarno dan uh, de, door, tot het tot, tot, tot helft van de proclamatie uh, gemaakt. Maar dat was, uh, ja, Soekarno had ook uh, uh, een beetje het, uh, het stigma dat hij uh, met de communisten had uh, samengewerkt. En misschien wel dat hij had meegewerkt aan uh, uh, de troebelen in, uh, in Jakarta in 1965 toen... De, de communisten vermeend ja, ja, ja, zouden ja. plegen. En dat, uh, dat wilde, wilde zo hard dan natuurlijk op de achtergrond uh, duwen. Ja, maar de vraag ja. was eigenlijk, Remco, waarom juist nu? Is er nu weer iets? Uh... Ja, er, nou er is in de eerste plaats is er meer ontspanning over het verleden. In de tweede plaats moest, moest men wel iets met Sukarno doen. Uh, in de derde plaats uh, is er druk op de huidige president Yudhoyono... Uh, uh, uh, uh, uh, uitgevoerd om, uh, om iets met Sukarno te doen. En in de vierde plaats uh, is het ook een gebaar van verzoening... naar de nabestaanden van Sukarno en Hatta... die allemaal, of in ieder geval uh, minstens een viertal van hen, kinderen... De, uh, zeer actief en prominent zijn in de Indonesische politiek. Goed. Remco Raben, bedankt dat ja. je ons uh, hierover helemaal wilt bijpraten. Graag gedaan. Ja. ja. Ja, en inmiddels is hij aangeschoven uh, een auteur van een zeer uh, mooi, dik boek... over een op zich denkbaar bloedig onderwerp. Uh, uh, Ignaas Mathé, Mathé, historicus, indrukwekkend boek geschreven. Ik zei het net al over een iets wat in Nederland eigenlijk amper voorkomt. Schrijf je zelf, het duel in de Nederlandse geschiedenis. En toch telt je boek bijna 600 pagina's. Hebben we dan toch een onvermoeden rijke historie op het gebied van duels? Ja, oorspronkelijk, toen ik aan het onderzoek begon... Uh... Uh, was ik benieuwd wat er boven water zou komen. Want het beeld was dat er in Nederland eigenlijk helemaal niet geduelleerd uh, is. Er uh, is ook vrijwel geen literatuur uh, op dat gebied. Uh, maar toen ben ik erin ingedo gedoken en alles bij me qua, uh, kwamen toen toch nog 400 uh, duels boven water. En ook die 400 duels moet je zien als het topje van een ijsberg. Want uh, justitie in uh, vroeger eeuwen maakte daar nauwelijks werk van. Behalve wanneer uh, er doden of heel zwaar gewonden uh, waren gevallen. Ja. Dus alles bij elkaar uh, waren er veel meer uh, dan ik gedacht had. Maar niettemin blijft het inderdaad een feit dat Nederland in vergelijking met omringende landen een uh, relatief arme duelhistorie heeft. Ja. Want als we aan duel denken, dan kennen wij het klassieke beeld uh, van de kostuumfilm. Waarbij uh, ja. de ene. Uh, Edelman de andere met de handschoen in het gezicht slaat en mm -hmm. uh, vervolgens de andere het wapen mag kiezen, geloof ja. ik. Uh, is dat ook uh, de praktijk in jouw boek? Uh, deden we dat in Nederland ook zo? In, in, in de 19e eeuw was dat inderdaad uh, de praktijk. Dus die voorstelling die we hebben van uh, twee heren in, uh, in, in, met een hoge hoed op een pantjesjasse, die beschaafd op elkaar staan te schieten. Dat is inderdaad de praktijk geweest in de 19e eeuw. Maar uh, wat mijn onderzoek heeft uitgewezen, dat dat voor 1800 uh, in veel mindere mate het geval is. Dus een, heel vaak waren dat gewoon toch ruwe slagpartijen, om het zo maar te noemen. En de formele duels die, uh, kwamen relatief uh, weinig voor. En in zoverre, want er is ook, ook altijd uh, een tegenstelling geconstrueerd... Tussen het duelleren door de adel hè, als een uh, praktijk uh, die alleen door edellieden en, en officieren uh, werd gepraktiseerd. Maar in feite zou je het ook kunnen vergelijken met wat het gewone volk doe, uh, doet. Hè. Verschilt dat nou essentieel van wat de uh, messenvech, messenvechters in Brabant, uh, hoe die met elkaar vochten? Nou ja, dat was toch, dat was toch vaak geen duel. Dat was... Ja. Dat, dat was toch vaak geen duel. Ja, dat is was... trouwens niet <wrists> het woord duel opvatten. <gradas> nou ja, uh, uh, dat er een soort de... e een gevecht met regels... waarbij... Uh, ja, ja, maar inderdaad, dat, dat wordt er. Daar... Ieder gelijk bewapend is. En, ja, ja maar, maar dat wordt daar ja. vaak onder een duel verstaan. Terwijl het vecht in de kroeg, dat is toch... Uh... Dat ja, maar is... ook die edelen vochten ja. vaak in de kroeg of buiten de kroeg, ongeregeld uh, ja, en direct. Ja, en zonder dat er secondanten op... aan te pas komen. Ja, ja maar, dat was, maar, was, maar is dat dan ook een duel? Bedoel... Ja, ja uh, kijk, er is uh, geen patent op het woord duel. Nee. Dus je, een hele, er zijn allerlei omschrijvingen van het, uh, uh, de term duel gangbaar. Mm -hmm. En in een heel algemene zin kun je zeggen. Het is een krachtmeting tussen twee individuen. Of tussen twee teams. En dat varieert dan van een uh, voetbalwedstrijd. Dat wordt tegenwoordig ook als een duel aangeduid. Uh, en waarom niet eigenlijk? En, en in heel brede zin zou je zelfs een. twee schooljongens die elkaar. Uh, uh, staan, die staan te plukken op, ja. op schoolplekken. Nee, dat zou je ook een duel Laten we even teruggaan naar die, die 400 gevallen die jij uh, ja. hebt onderzocht. Want dat ja. gaat natuurlijk niet over voetbalwedstrijden en schooljongens. Uh, Iets anders aan een duwel, dat is vaak hè, de, de, de indruk die leeft, ook als je naar die 19e-eeuwse voorstelling die wij erbij hebben, is dat het uh, om eer gaat en vaak om, uh, o, o, om een vrouw. Of om, ja. uh, mm -hmm. hoe, hoe, hoe zat dat daarmee? Waar ging ja. het nou vaak om? Ja, dat is een, echt een romantische misvatting, dat het over hele belangrijke uh, zaken zou gaan. En ik heb daar ook nou, Eer En vrouwen. <laughs> Goed, dat verder. <laughs> um. Nou ja, de, niet onbelangrijk. Ja, ja, zou ik ja, en dan blijkt eigenlijk dat in, in verreweg de meeste gevallen... zeg maar rustig negen van de tien gevallen... gaat het een om uh, onbenullige aanleiding. Waarvan je zegt, van hoe bestaat het dat om zo'n zo reden... dat mensen daar hun leven voor op het spel hebben gezet. Noem, noem, noem eens een paar voorbeelden, onbenullig. Nou, uh, onbenullig, om eens wat te noemen. Een, uh, eind, eind 17e eeuw, in een Haagse herberg... zitten twee advocaten bij elkaar. Uh, zitten te gezellig te drinken, wat met elkaar te dollen, te flauwekullen. En op een gegeven moment zegt de een tegen de ander... nou, ik wil jou eigenlijk best mijn uh, bul, mijn uh, doktersbul, uh, verkopen. Uh, die ander die gaat daar uh, serieus uh, op in. Zegt, oké, okay, zeg maar wat je ervoor wilt hebben. Dus die, uh, die, die collega van hem noemt een bedrag... En dat gaat zo door, en wat de een dan nog als een, een lolletje opvat... gaat de ander uh, serieus opvatten. En die zegt, ja, uh, je hebt er ja tegen gezegd, je wilt er zoveel ducaten voor hebben. Nou, laat ook maar een, een notaris komen om de akte op te maken... dat jij officieel afstand doet van je um, bul. Nou, dat wordt een heel geheibel. En dat eindigt er uiteindelijk toe uh, dat ze gaan duelleren en dat uh, duel. Uh, met de dood van een van die advocaten afgelopen. Nou, ze zijn er eigenlijk talloze voorbeelden. Ik noem maar wat in Nederlands-Indië van de 19e eeuw. waar uh, heel vaak ruzies op sociëteiten aanleidingen zijn. Uh, tot een duel, en dan met name tussen uh, officieren. Gebeurde op een gegeven moment dat. Uh, een, een luitenant. heeft zijn aap meegebracht als huisdier. Uh, dat een, Collega van, een collega-officier die wil die aap dronken voeren. Daar staat een ontstaande geweldige ruzie door. En die eindigt ook in een fataal duel, een dodelijk duel. En, en wie heeft gewonnen? De eigenaar van de aap of de nou, ander? Dat, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat is afgelopen. Maar ja. wel dat het heel erg slecht is afgelopen. En, en uh, belangrijk is om vast te stellen dat die aanleidingen heel, veel, heel vaak triviaal zijn. Dus een zeer veel voorkomende aanleiding is bijvoorbeeld ruzies... Tijdens het kaartspel. Ja, of, of biljarten. De... En het van... gebeurt dus ook vaak in de sociëteit of in de kroeg. Ja. Is er ook ja. vaak alcohol in het spel? Ja, nou, je kunt bijna zeggen. Dat is inderdaad uh, vrijwel altijd uh, alcohol in, in het spel. Dus in zoverre heeft dat onderzoek van mij toch een, een demasquee uh, van het duel uh, opgeleverd. Ja, het is minder dus die... romantisch. Ja. En, en wat ook opvalt aan je onderzoek, als ik het goed heb uh, begrepen, is dat... Vaak denken we duels dus 19e eeuw, maar het gaat veel verder terug. Wij zouden het in feite hebben geleerd van de Spanjaarden hier in Nederland. Begrijp ik dat goed? Of heb ja, nou, dan gaat verkeerd. het nog eens om: 80 hoe, jaar deefen, van oorlog. Ja, ja, de, hoe definieer je duel? Ja, uh, of een eerder duel van man uh, tegen man. Een, een als, ja, maar ook, ook, dat is niet helemaal waar. Want tot in de, in de 17e eeuw komt het voor dat duels, dat de secondanten. Ah, ja. Dus dan heb je het type van het groepsduel. Maar, maar hebben we dat van de Spanjaarden geleerd? Of deden we het, hoe zit het? verteld? Ja, nou, je, je, je zou eigenlijk kunnen zeggen. Dus het ereduel. Het duel naar aanleiding van de belediging. Uh, naar aanleiding van de belediging is zo oud als de mensheid. He? Van uh, iemand. A, beledig B. En de ander die uh, eist daar genoegdoening voor. In de, in de vorm van een lichamelijke afstraffing. Dat is van hmm. alle tijden. Maar wat je in het laat 15e eeuwse Italië hebt gekregen... dat is dan het formele duel uh, met secondanten. En dat op allerlei manieren uh, geregeld uh, is. Daar ontstaan en heeft zich van daaruit uh, verspreid over heel Europa. Nu heeft dat type duel, dat is eigenlijk relatief uh, weinig voorkomt... dat heeft wel die hele beeldvorming. Uh, ja, maar even nog op de, de vraag vasthoudend. Begrijp ik nou goed dat dat type duel... dat hoort vooral bij een adellijke samenleving... Dat hoort inderdaad bijna bij een En dat komt dan wellicht in die burgersamenleving, vooral door Spaanse officieren, stimuleren dat wij dat ook gaan doen als ware? Of hebben we dat gewoon verkeerd begrepen uit je boek? Nou, dus vanuit Italië verspreidt zich dat over heel Europa. En het is inderdaad een, een uh, laten we zeggen tot 1800 is dat een. Adelijke aangelegenheid, milieus van adel en officieren... die voor een groot deel van adel waren, en daarnaast ook in studenten. En na 1800 krijg je de ontwikkeling dat ook de burgerij gaat participeren in dat duel. Ja. En nou blijkt uit je boek dat in Nederland het dan het meest gebeurt in Den Haag. Hoe komt dat? Ja, Den Haag is van oudste hoofdstad geweest, uh, waar de Oranjes resideren... Uh, je hebt ook een hele hoge concentratie aan adel. vanwege de ambassades die daar zijn. En een derde factor is dat Den Haag een garnizoenstad is. En militairen deden het ook graag. Ja. ja. Maar deden de oranjes het ook graag? Uh, ben je veel oranje duellen? Nou, tegengekomen? Nou, een van, van, van de ja. Johan Maurits. Uh, is inderdaad, blijkt uit de bronnen dat hij inderdaad geduelleerd uh, heeft. Een kleinzoon van uh, Willem van Oranje. ...heeft ook uh, verschillende keren geduelleerd en is bij een duel uh, omgekomen. Ja, want je had echt mensen die er een voorliefde voor hebben. Hadden wij, de, de, de Russische schrijver Pushkin is daar een heel bekend voorbeeld van. Maar hadden we in Nederland ook van die mensen die om de haverklap duelleerden? Ja, het albekendste voorbeeld, uh, de duelist bij uitstek in de 19e... ...is natuurlijk Multatuli. Multatuli ja. en... ging uh, met de pistool getrokken... Uh, uh, Zetten, vertel van, ja. van allebei. En dan met name in Nederlands-Indië. Want Nederlands-Indië is een uh, gunstige voedingbodem door, voor duels. Daar lag die tolerantie ten aanzien van duels uh, was daar veel groter dan eigenlijk in, in Nederland. En uh, Multatuli heeft daar verschillende keren uh, gedueleerd. En hij heeft dus kennelijk altijd gewonnen. Dus hij heeft een aantal mensen uh, omgelegd. Ja, maar dat is namelijk ook een, een, nee, maar, een idee. Even serieus, hij heeft een aantal mensen omgelegd. Moet het ja, doen. nee, maar dat is een idee uh, dat duels meestal uh, met de dood van uh, een van de tegenstanders eindigt. En dat is uh, lang niet altijd... Laten we zeggen, dat is meestal niet het geval. Het is moeilijk om het precies te berekenen. Er zijn ook allerlei schattingen over gemaakt. Uh, maar je kunt rustig zeggen... Uh, nou, ook dus in Duitsland bijvoorbeeld, waar heel vaak op het pistool uh, wordt geduelleerd in de 19e eeuw. daar zijn de schattingen dat uh, duels die eindigen met de dood. of een zware verwonding van de tegenstander. dat dat minder dan 20% van de gevallen is geweest. Ja. Maar in Italië bijvoorbeeld, waar heel vaak op de. waar meestal op de punt, zoals het heet. dus op de degen of op de sabel wordt geduelleerd. Daar, uh, uh, uh, daar kwam misschien 2%. Uh, van de duelisten om te dus En ik hebben het eindelijk nergens over risicoloogs bewijzen van spreken. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat vinden die Duitsers, die heel erg zwaar tillen aan het duel. die het altijd een serieuze aangelegenheid vinden. Ja, die beschouwen dat ook als een flauwekul: dat uh, duelleren door die Italianen en door die, uh, hm. die Fransen. Maar, wij, maar wij, uh, werden de, de, de winnaars vervolgd als ze slachtoffers hadden gemaakt? Ja, dat is een, ge een uh, gecompliceerde vraag. Want dan ja. moet je een onderscheid maken tussen tijden en, en landen. Uh, maar, voor... nou, ja, Als het, als het dat, te gecompliceerd is, ja, is een dus gecompliceerde dan vraag. We, ja. da, da, dan dan ja, moeten moet mensen. De ene keer wel het geval ja, en ze, ze, ja, ze moeten gewoon het boek gaan. Ze moeten echt boek Een heel dik boek. Uh, uh, Ignace Mathé, bedankt. Het heet Het Duel in de Nederlandse geschiedenis. En het is verschenen bij de Walburg. Pers. En dan nu het spoor terug. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de Weense componist Hans Eisler stierf. Maar dat is niet de enige reden om nu aandacht aan hem te besteden. Ondanks namelijk vonden Jan-Jaap Cassis en Maarten Eilander... medewerkers van het muziekcentrum van de Omroep... verschillende muziekarrangementen van Hans van Eisler. Hoe kwamen die bewerkingen hier terecht? Collega Hans Olink ging op zoek naar de reden van verblijf in Nederland. En het Metropoolorkest onder leiding van Werner Herbers studeerde de fonds in... En wij willen die u niet onthouden. Dit is het uh, muziekcentrum van de Omroep. De kelders... De stellingen, de ordners, nee, het zijn mappen eigenlijk. Jan de Abkassis, wat heb je hier gevonden? Ik heb begin dit jaar een aantal handschriften van de componist Hans Eisler gevonden. Hij is hier geweest bij de Vara in 1932-1933. En uh, hij heeft een aantal strijdliederen bewerkt voor het uh, ensemble De Vlierenfluiters. Het zijn strijdliederen die dus al bestonden. Waar hij uh, een arrangement van gemaakt heeft. Dat waarschijnlijk, vrijwel zeker, op 15 april uh, van het jaar 1933 uh, is uitgevoerd. Door dat ensemble. En uh, dat is dus een van de vele fondsen die we de laatste tijd tegenkomen in onze collectie. Alleen... Wij hebben zo'n grote bibliotheek. We waren er nog niet echt aan toegekomen om dit hele oude gedeelte goed uit te zoeken. En toen ik uh, daar een tijdje geleden mee begon... kwam ik als een van de eerste mappen een map tegen met het Marianne-lied dat hij heeft gearrangeerd. En kort daarna kwam ik uh, nog een stuk of vijf andere arrangementen tegen. En uh, later, kort daarna, uh, las ik dat hij op 15 april... ...van 33 dus voor de vlierenfluiters geschreven. Toen telde ik het een bij het ander op en uh, constateerde ik dat hij dus... ...die bewerking voor dat ensemble gemaakt heeft. Heb je een bewerking bij de hand? Jazeker. Dan hebben we hier het Marianne lied. En uh, daar zit op dit moment het handgeschreven materiaal in... ...van de partijen voor de orkestleden, maar die zijn door iemand anders geschreven. En de... Uh, partituren, dus waar alle partijen onder elkaar staan, voor de dirigent. Is dit het handschrift van Hans IJssel? Dit is het handschrift van Hans IJssel. Ik heb hier het Mijnwerkerslied. Daar staat op Mijnwerkerslied. Bearbeitung van Hans IJssel. Music. kan iedereen wel zeggen. Ja, dat is waar. Maar het feit dat hier staat partituur met één u en dat het de noten zijn in een toch wel heel duidelijk Duits handschrift, want alle instrumenten hebben Duitse namen. Dat geeft mij toch wel aanleiding om uh, te denken dat, dat de meester wel zelf. Is. ja, ja. ja. Werner Herbers, voormalig eerste hoboïst van onder andere het Concertgebouworkest... en artistiek leider van het Nederlands Blazersensemble, richtte 22 jaar geleden de Ebony Band op. Een band die zich toelegde op de onbekende en vergeten componisten uit het interbellum. En dan vooral diegenen die door de naties gedwongen waren te emigreren. In die zin is Herbers bij uitstek geschikt de gevonden muziekbewerkingen van Hans Eisler op waarde te schatten. Ik ben vanochtend uh, in de muziekbibliotheek van de Omroep geweest. Heb daar de zeven muziekbewerkingen van Hans Eisler uh, bekeken? Ja, prachtig geschreven. Mooie handschrift heeft hij. Stukken die leuk zijn om te zien als je, als je een stuk muziek in de handen hebt. Eisler met zijn eigen potlood opgeschreven heeft. En het zijn natuurlijk allemaal bewerkingen van eenvoudige melodieën... die hij gebruikt heeft voor de arbeidersbeweging... de strijd tegen de dictatuur en politiek geladen teksten gebruikt... en met eenvoudige, vaak marsachtige melodieën. Hoe moeten we het werk van Eisler in die jaren plaatsen? Naar mijn mening was Eisler een heel begaafd componist... Uh, als je het over Schoenberg hebt, dan heb je het altijd over Berg en, en Anton Weber, de twee grote leerlingen van hem. Maar Eisler staat daar heel dichtbij. Alleen Eisler was van het begin af aan heel politiek geëngageerd. Vond Schoenberg daarom ook een, eigenlijk een ontzettende ommenul. Een groot, groot muzikus, maar maatschappelijk gezien een uh, nul. En hij was dus heel vroeg al, uh, in de jaren twintig... ...was eigenlijk betrokken bij, uh, bij arbeiderskoren en daar muziek voor schrijven. Die natuurlijk heel anders moest zijn... ...dan die uh, intellectuele twaalftoonsmuziek van, van Schoenberg. Maar hij, hij kon het. Ach, man zakt des roten mondes, aanblik auf dem Wasser macht die beetje schwach spricht eines der verviel, In Berlijn woont de 88-jarige Gisela May, actrice en zangeres. Ze speelde bij het Deutsche Theater toen Hans Eisler haar vroeg zijn muziek te zingen. Het was 1956, het jaar dat Bertel Brecht, met wie hij veel had samengewerkt, stierf. De muziek lag haar. Maar waardoor werd zijn muziek gekenmerkt? Ik kende ja enige liederen. Drum links 2 3 drum links 2 3 is. Een aantal liederen kende ik al. Het beslissende aan zijn werk vond ik dat het hem altijd om de inhoud ging. Het waren politieke thema's. Hij had, nadat hij kort na de eerste wereldoorlog met componeren begon, de illusie dat hij een Duitsland kon opbouwen zonder oorlog. De arbeidersklasse lag hem aan het hart... Hij wilde dat de arbeiders zich konden ontplooien. Daarvoor schreef hij. Hij had alle gecompliceerde muzikale thema's overboord gegooid... hoewel hem dat zeer zwaar viel. Als muzikus wilde hij natuurlijk goede dingen componeren. Hij was van mening dat hij iets moest schrijven... dat meteen door een groep mensen meegezongen kon worden. Maar hij stelde zich niet tevreden met teksten als... ik heb je tien keer gekust, met slagers, waarop je de hele nacht kon dansen. Hij wilde de wereld veranderen met zijn muziek. Hij heeft een heel mooi gedicht geschreven. In nog geen twintig jaar komen nieuwe kanonnen aanrijden. Dat is geen vrede, dat is waanzin. En in niet eenmaal twintig jaren komen nieuwe kanonnen gevaren. Dat is geen vrede, dat is waanzin. Dat schießt. dat spießmesser spießt. Und das Gisela Mai, die spoedig een van de bekendste vertolkers van het oeuvre van Brecht en Eisler zou worden, vond het werk van Eisler niet moeilijk om te zingen. Nee, eigenlijk war het niet moeilijk, omdat ze ook rhythmisch. Nee. Het was niet moeilijk omdat het ritmisch en in de intonatie zeer logisch was. Hij benutte bijvoorbeeld de triolen graag. Dat betekent dat ik uit twee lettergrepen er drie moest maken. Dus als ik het lied van der Moldau zing, is er sprake van een diepere gedachte die beklemtoond moet worden. En dan benutte hij de triolen graag. De Moldau wanden, die steine, zo is het. Dat noemt men drie op twee. Hij paste het toe op plaatsen waar het hem belangrijk leek. Voor mij was het niet moeilijk, want ik was zeer muzikaal. Voor mij zou het moeilijker geweest zijn om Rigoletto van Verdi te zingen. Ik ben eigenlijk voor IJsselers muziek geboren. Hij hielp mij door alles voor te zingen... Hoewel dat verschrikkelijk klonk. Als een kraai zong hij. Maar je wist precies wat hij bedoelde. Zijn gesang klang schrikkelijk. Schrikkelijk. Er krechste. Maar man wüsste genau wat hij meinte. Also ik, ik wüsste. Niedrig geldt dat geld op deze erde. En toch is ze wenn es man keilt. En ze kan ze gastlich werden. Zo klonk Eisler als zanger van das lied van der Belebende Wirkung des Geldes van Bertolt Brecht. De later naar Nederland gevluchte componist en pianist Eberhard Repling herinnert zich in zijn memoirs, Saak Nidu Geest in Letzten Week... een optreden van Hans Eisler en Ernst Boes in het jaar 1932. Ernst Busch gaf voor de VARA, de Sociaal-Democratische Radio... in verschillende steden van Nederland concerten... om via een hulpcomité Duitse emigranten te steunen. Ik had al veel goede dingen over hem gehoord. Ook dat hij met Hans Eisler op Oudia's Avond... een concert op de radio had gegeven. De zaal was bomvol. Het publiek schreeuwde uit enthousiasme. Ik natuurlijk ook. Een paar van zijn liederen, vooral het Solidariteitslied, Roter Wedding... en de beladen van de zakkensmijters, vond ik bijzonder goed. Zoals hij met een scherpe stem en een handbeweging... het Riennetta Café in de Oceaan eruit schreeuwde... heb ik sindsdien niet meer kunnen vergeten. Hans Eisler kon als een bezetene de gehele kracht van zijn gedrongen lichaam via de vingers op de toetsen overdragen, door met de rechtervoeten ritmisch op het pedaal te stampen, terwijl hij aan het instrument ook heel teer, vriendelijke klanken ontlokte. Ik was gefascineerd door deze voor mij geheel nieuwe wetse, het proletarisch publiek toegedachte muziek. van de Weense componist Hans Eisler is vooral verbonden met die van theatermaker Bertolt Brecht en die van de zanger Ernst Busch. Voor hen componeerde hij talrijke liederen, zoals het beroemde Solidariteitslied. Niet slechts voor de revolutie, maar ook voor de bioscoop. Het lied maakt deel uit van de muziek bij Koele Wampe Ode Weemke die welt uit 1931, een van de eerste geluidsfilms. In Brazilië hebben ze 24 miljoen van kaffee verbrand. Wat? Wat hebben ze met den kaffee gemaakt? Verbrand. Eenvoudig verbrand. 24 miljoen van kaffee verbrand? Dat is glattweg voor een verhetzing. De film speelt in het Berlijn van de jaren 30, nog voor de machtsovername van Hitler. Het is economische crisis. Honderdduizenden mensen lijden onder grote armoede. Het hoofdthema is de vertwijfelde en uitzichtloze zoektocht naar werk. Eén sequentie van de film blijft in het bijzonder in ons geheugen hangen. Massaal rijden jonge mannen op fietsen door de straten. Het lijkt erop alsof ze bijna zichzelf overrijden. Te zien zijn fragmenten van lichamen, voeten die in paniek op de pedalen trappen. De film maakt geschiedenis als de eerste proletarische spreekfilm die In de nazomer van 1932 begonnen Brecht en Eisler aan het gruwelsprookje, die rondkupfen en die spitskupfen. Brecht schreef het als parabel op de demagogie van de nationaalsocialisten. Het speelt in het imaginaire land Yahoo waar twee volkstammen wonen die veel van elkaar verschillen. Ook uiterlijk door hun schedelvorm. Plat is de ene, spits de andere. Op de rassenideologie van de naties inspelend worden met de schedelvormen karakteristieke eigenschappen weergegeven. De platte kop van de tjuge staat voor eerlijkheid en trouw, terwijl de spitse koppen van de Tjige synoniem zijn met list en bedrog. Met de spitskupfen worden in Brecht stuk de Joden bedoeld. Aan het hoofd van het land staat een dictator die Brecht Iberim noemt. En die wordt ondersteund door de terreur van de Hoetapslegen, de hoeas, die verantwoordelijk zijn voor de vernederende hoofdmetingen. Hij zou het stuk pas in 1934 kunnen laten spelen, in het buitenland... In Duitsland zou het niet lang meer duren voor Eisler en Brecht monddood zouden worden gemaakt. Ob ze besser waren of schlimmer. Ach, der stiefel, glich dem stiefel immer. Und uns trat er. Je versteht, ich meine, dass wir keine anderen heren brauchen, sondern keine. De in Berlijn woonachtige Jürgen Schebera heeft verschillende beeldbiografieën geschreven, waaronder die van Hans Eisler. Hij beschrijft de artistieke situatie begin jaren 30, toen Eisler furore maakte. Die lage wordt, also ik rede jetzt van de lage in der Eisler en zijn vrienden waren. Die wordt karakteriseerd door volgende historische feit. De Eisler en ook de Brecht gehörten Brecht en Eisler behoorden tot die grote groep Duitse intellectuelen... die zich niet konden voorstellen dat het Hitler-spook... zoals Brecht hem in een gedicht zou beschrijven... in Duitsland aan de macht kon komen. In december 1932, zes weken voordat deze Hitler aan de macht kwam... hebben ze het lied 'Der Marsch ins Dritte Reich geschreven... en Ernst Busch... Heeft het op de langspeelplaat gezongen? Op het Label Arbeiter Sänger is het verschenen op 16 december 1932. Het is erschienen op het Label Deutscher Arbeiter Sänger am 16. Dezember 1932. Je müsst marschieren! Also, Eisler nimmt dat alte soldatenlied Tipperary, dat Amerikanische, en verhöhnt den Hitler. En Brecht schrijft en Bush singt. Hans Eisler, die zich liet inspireren door het Amerikaanse soldatenlied Tipperary, overlaat Hitler met hoon. Brecht schrijft de tekst en Bush singt. Het is een lange weg naar het Derde Rijk. Men moet niet geloven dat dat lukt. Dat was dus hun overtuiging half december 1932. Die komen niet aan de macht, dat zal niet gebeuren. Vervolgens zijn ze beiden naar Hilversum gereisd... om opname te maken voor het Oudejaarsconcert. Eisler dirigeerde de Vlierenfluiters en Bush zong. Een strijdlustige avond met strijdlustige liederen. De sfeer was, wij strijden tegen de fascisten... en die komen niet aan de macht. Eisler en Bush... Stuurde hun vriend Brecht een Ansichtkaart met de tekst. Viele van de notwendige arbeid. Dat was de stemming voor deze oudejaarsuitzending. En niemand kon geloven dat vier weken later de Nationalsocialisten in Duitsland aan de macht zouden komen. Keiner erop mocht geloven dat vier later, tatsächlich die uh, Nationalsocialisten democratisch in Deutschland an die Macht gekommen war. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche, es ist unglaublich, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht. Deutsche Tageszeitung, 6 Januar 1933. Ook op Oudejaarsavond bleef de radioluisteraar... niet verschoond van communistische propaganda. Hoewel het deze keer niet Moskou, maar een zender uit Hilversum was... die zich in dienst van de bolschewistische propaganda stelde. Deze blijkbaar slecht geadviseerde zender... bracht op 31 december vanaf 21 uur 4... een Oudejaarsavondprogramma dat voor de eerste keer... een proletarische, dat wil zeggen een bolschewistische Oudejaarsviering inhield... Niemand anders dan de bekende communistische componist Hans Eisler... dirigeerde eigen werken. Waarbij de niet minder bekende Ernst Busch als solist meewerkte. De solist zou later melden dat hij zelf verbaasd geweest was... hoeveel de Hollanders hem en Eisler de vrije hand gaven bij de keuze van de stukken. Wij konden alles brengen wat wij wilden. Arbeiders, boeren, neem de geweren, neem de geweren ter hand. Al deze liederen mochten we zingen. Historicus Huub Wijfjes en hoogleraar aan de Universiteit van Groningen schreef de geschiedenis van de Fara, biografie van een omroep. Hij schetst waarom de omroep zo graag Hans Eisler wilde contracteren. Eisler stond natuurlijk voor een bepaalde traditie in de Duitse linkse beweging, laten we het zomaar zo een arbeidersbeweging, om hoorspelen uh, te maken, musicals te maken, samen met Bertolt Brecht die uh, helemaal paste eigenlijk in de ideologische lijn die de vader ook voorstond. Uh, veel sociaal-realistisch. Uh, sterk agerend tegen opkomend fascisme, tegen het kapitalisme. En ook uh, arbeideristisch, zou je kunnen zeggen. Dus het verheerlijken van het uh, bestaan oh. van de arbeider. En het proberen mondig te maken van de arbeider. Eisler had al bijvoorbeeld... Uh, uh, een lied geschreven, een solidariteitslied... ook wel bekend als Voorwaarts en Niet Vergeten. Ook in het Nederlands al vertaald door Martin Beversluis, ook bij de VARA betrokken. En wat, van dat soort liederen, die, die, die zweepten op tot strijd. Tot klassestrijd in eerste instantie, maar in tweede instantie politieke strijd. En dat paste helemaal in de lijn die de FARA in het begin jaren 30 voorstond. En hij was dus in staat om dat te verklanken op een... Uh, voor arbeiders genietbare manier. Hè. Het was niet uh, uh, zeg maar een atonale manier, hoewel hij daar zelf zeg maar, wel in geschoold was, maar hij maakte het tot een soort uh, herkenbaar deuntje. Het solidariteitslied dat... ja. is een heel herkenbaar lied en het zweept op tot een bepaalde gemoedstoestand die de uh, nou ja, arbeidersklasse in staat stelt revolutionaire acties te ondernemen, Laat het zo maar zeggen. En dat was niet, uh, niet te kritisch voor de Vara? VARA bestond toen, begin jaren 30, uit twee grote hoofdstromen. En de grote hoofdstroom was eigenlijk een arbeideristische stroom. Die wilde het klassebewustzijn van de arbeiders via de radio uh, ontwikkelen. De grote m, on, man die dat voorstond was de programma-secretaris. dus eigenlijk de hoogste baas van de, van de programma's van de VARA. Dat was uh, Gerard-Jan Wetbroek. Die stond dus die lijn voor om de arbeiders via radio strijdbaar te maken. En uh, zo strijdbaar te maken dat ze in opstand zouden kunnen komen tegen het kapitalisme. zouden strijden voor uh, het socialisme. En ook zouden ageren tegen het uh, fascisme wat in opkomst was. En die lijnen, ja, dat probeerden ze tot 1933, 1934 toen uh, Zwitserland uh, de leiding had. Probeerden ze echt te ontwikkelen in hoorspelen. Ook in voordrachtsprogramma's waar Martin Beversluis bijvoorbeeld... Uh, bij betrokken was, die las een socialistische poëzie voor. Die vertaalde die zelf, uit allerlei uh, talen. En die droeg hij dan met een schalmende manier, mag hij dat naar voren. Svetbroek zelf, die uh, hield ook socialistische praatjes voor de arbeiders. Op een hele eenvoudige manier, en niet theoretisch, maar gewoon vanuit de dagelijkse problemen van een arbeider. Die te weinig geld heeft, die werkloos is, die slechte huisvesting heeft uh, en allerlei andere sociale problemen. Nou, die lijn, daar past natuurlijk het, uh, het werk van Bertolt Brecht... en uh, Hans Eisler ontzettend goed in. Toen Hans Eisler samen met Ernst Busch naar Berlijn wilde terugkeren... dacht Gerrit-Jan Swertbroek, de leider van de VARA... de twee naar het station van Hilversum waar hij hen uitnodigde terug te komen als dat nodig mocht zijn. Zo vertelt Jürgen Schebera. Dan kwam de Hitler aan de macht. En dan waren ze beide in het wieder weer in Hilversum. Ze zijn door een leidinggevende van de VARA naar het station gebracht. Deze zei dat als ze politieke moeilijkheden zouden krijgen... ze welkom zouden zijn. Eisler en Bush hebben toen waarschijnlijk gedacht... dat zoiets nooit nodig zou zijn. Maar toen kwam Hitler aan de macht. Bush is meteen na de Rijksdagbrand... vanuit de kunstenaarskolonie Platz, waar hij woonde... naar Nederland gereden. Het was zijn eerste ballingsoord. Bij Eisler ging het anders. In Wenen werd door Anton Webern in de reeks Symfonieconcerten een concert met zijn werk gepland. Eisler was begin februari daarvoor naar Wenen gereisd... en bereidde het concert voor dat op 18 maart plaatsvond. Het was een groot concert met alleen zijn muziek. Zoals het lied van de strijd en stukken uit de maatregel uit De Moeder. Toen het solidariteitslied als finale werd gezongen, liep het publiek al zingend de straat op in een grote demonstratie en schreeuwde leuzen tegen Hitler en het fascisme. Het was een politieke demonstratie in aansluiting op het concert. Het was een politieke demonstratie in aansluiting aan het concert. Eisler vertoefde in Wenen toen hij hoorde van de machtsovername door Hitler. Daardoor hoorde hij ook dat Bertolt Brecht met zijn vrouw Helene Weigel naar Praag was gevlucht. Hij besefte dat hij beter niet meer terug kon keren naar Duitsland en nam de trein naar Parijs, zegt Jürgen Schäbera. Hij had een filmarbeid, tijd, Dans les rues van Victor Trivas. Hij moest muziek schrijven voor een film genaamd Dans les rues van Victor Trivas. Eind maart ging Eisler naar Hilversum, waar hij was gevraagd een groot concert te dirigeren, hoewel hij eigenlijk heel druk was. Ik denk dat hij niet langer dan een week of twee in Hilversum is geweest, tot 15 april 1933. De dag dat hij het concert met de Vlierenfluiters moest dirigeren. om tot in Hilversum weer iets te maken. Eisler en Bush waren weer samen, nu in ballingschap. Verantwoordelijk daarvoor was Gerrit-Jan Zwertbroek, de algemeen secretaris van de FARA. Hij was de initiatiefnemer van het concert. Vergeleken bij het oudejaarsconcert, toen alles nog gespeeld mocht worden... was de situatie op 15 april geheel anders. Het programma was braver, stelt Huub Wijfjes vast. Ernst Bush, die zingt dit werk, is dan net een maand in Nederland. Hij is op 8 februari, dacht ik, 9 februari samen met zijn vrouw naar Nederland gevlucht. Hij kon dus voor de Nederlandse radio dat werk niet brengen. Want die mochten dus niet die hele sterke, sociaal-realistische... en vooral politiek polariserende liederen brengen... En wat je dus ziet, is dat zij uh, liederen brengen... die ontdaan zijn van politieke inhoud. De Ballade van de Zeerovers, dat is weliswaar van Brecht en IJsseler... uit, een, uit een, uh, een groot zangspel van hen. Maar het is niet het opzwepende wat er in hetzelfde zangspel zit. En het meest opmerkelijke is een, lied, de, of een, een suite uit de Wampen. Het grote werk misschien wel van IJsseler en Brecht. En, en het grote onderdeel van de Wampen is natuurlijk het solidariteitslied voorwaarts en niet vergeten. En dat was nou juist een lied wat niet meer voor de Nederlandse radio mocht worden getoond. Het lied van Rijst. Geen idee precies waar het over gaat, maar het is waarschijnlijk... Het is allemaal voorbeelden van tekst. als je de teksten zo uit... Het is uit die maasname. Het is uit die maasname. Maar de maatname is een enorm politiek pamflet op muziek gezet. En ze nemen dan één van de liederen daaruit En dat herinnert waarschijnlijk de, de echte kenner die het hele werk kent van grammofoonplaat misschien, aan die maatsname zelf. Maar de maatsname zelf zou als, als geheel nooit via de Nederlandse radio zijn... kunnen uitgezonden worden. Dit is een vorm van zelfcensuur eigenlijk. Het is een vorm denk... van zelfcensuur die de vader heeft toegepast... om te ontsnappen aan de censuur. Svetbroek wilde daarin veel verder gaan. Niet in de zelfbeperking, maar in het juist laten horen van de dingen... Ja. die hij vond die dat gehoord moesten worden... dan de andere bestuursleden. En dan als sluitstuk, de Marseillaise. De Marseillaise, ja, heel opvallend. Het Franse vrijheidslied. In dezezelfde jaar, eh, drie maanden later, vier maanden later, wordt in Voor de Varen verboden uit te zenden voor altijd. De Internationale. Het grote lied van de arbeidersbeweging. Vergelijkbaar met de maïs Marseillaise. Maar de Marseillaise was ook het volkslied van Frankrijk, of een van de volksliederen. Ja omdat de Franse Revolutie werd geacht, nou, is voorbij. En het is een lied voor de vrijheid. Dat vond iedereen wel op zichzelf aarde. Maar de internationale. Hè, de staat verdrukt, de wet is logen. Dat is een buitengewoon uh, vervelende tekst. voor mensen die geloven in de staat. Zoals bijvoorbeeld Colijn. Uh, en de wet is logen. Dat is een ontkenning van de beschavingen en van, uh, van, uh, van onze rechtsstaat. Als je dat dus letterlijk gaat nemen, wat echt die censuur deed. dan ga je dat verbieden. Want, zei Colijn, en dat is een, quote uit, een letterlijke quote uit een van de brieven die hij aan de Fara stuurde. elke avond dat de internationale wordt uitgezonderd via de Fara. komen er de volgende dag 50 nieuwe fascisten bij. Dat was zijn denkwijze. Hè? Dus omdat de Fara revolutionair was. zouden een hoop mensen uit reactie besluiten voor het fascisme te kiezen. En dat was dan juist hetgene wat hij wilde voorkomen. De opkomst aan de ene kant van het communisme, of links-socialisme. En aan de andere kant het fascisme, waardoor zijn stroming in het midden zou worden vermorzeld. Mm -hmm. Zoals in Duitsland was gebeurd met het centrum bijvoorbeeld. Mm -hmm. en dat wilde hij voorkomen in Nederland en daar was zijn actie tegen de vader ook op gericht. In 1920 begon men volgens het plan van ingenieur Lely met een geweldige aanval op de zee. Die ten doel had 224.000 hectare. Vruchtbare grond te veroveren. De afsluiting der Zuiderzee is de grootste onderneming van deze echt in de wereld. Hans Eisler keerde terug naar Parijs, waar Joris Ivens werkte aan zijn film Nieuwe Gronden. De Nederlandse cineast vroeg Eisler, met wie hij in 1932 in de Sovjet-Unie samen aan zijn film Lied van de Helden had gewerkt, de filmmuziek voor Nieuwe Gronden, een film over de inpoldering van de Zuiderzee, te componeren. Van de internationale IJselengezelschap heeft Nelly Koetsier zich verdiept in het leven van Hans IJsler. Hij was een kosmopoliet voor wie Nederland te klein was. IJsler is echt een internationaal type geweest. Hij heeft altijd contact gehouden met componisten waar ook ter wereld in Amerika, in Frankrijk, overal. Hij heeft het zo gezien dat je uh, een internationale strijd moet voeren... ook voor de arbeidsbeweging. Later is hij naar Amerika vertrokken, evenals Brecht... want het werd toch te benauwd in Europa. Ja, hij zou zich nooit op één bepaalde plek vestigen. Dus ook niet in oh. Holland. Ja, dit was componeren voor de VARA, Hans Eisler in Nederland. Stemmen Astrid Nauta, Elma Zwart, Chris Keijne, Anton de Goede en Gerard Leenders. Techniek, Berry Kamer. Met dank aan het Metropoolorkest onder leiding van Werner Herbers... en zang van Porky Fransen en de klankregie van Hug den Oude. U kunt van deze uitzending een cd bestellen door 7,50 euro over te maken naar Giro. 444 van de VPRO in Hilversum onder vermelding van Hans Eisler. Dus 7,50 naar Giro 444-600. En meer opnames van de muziek van Hans Eisler door het Metropolorkest... zijn te beluisteren op onze website geschiedenis24.nl OVT. En om te horen wat er op die website nog meer te beleven is... nu Marnix Koolhaas. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag, Paul. Goedemorgen. Um, ja, wat hebben we nog meer op geschiedenis24? Uh, we hebben onder andere uh, het allerlaatste interview... wat die Blok heeft gehouden, die uh, deze week overleed... De zangeres-cabaretier die uh, natuurlijk beroemd werd met uh, haar rol als uh, zuster Kivia. Zij heeft uh, niet vorig jaar in De Wereld Draait Door haar laatste interview gegeven... maar afgelopen zomer voor de uh, lokale Amsterdamse zorgzender Radio Steunkous, Onder het uh, thema niet zeuren gaf ze daar haar... Uh, Levensvisie. En dat blijkt nu het uh, allerlaatste interview dat ze uh, heeft gegeven. Dat uh, kun je luisteren via onze website uh, geschiedenis24.nl. Verder uh, ook aansluitend op uh, Brecht, wat we net hoorden. Straks uh, op Holland Dog 24 ons uh, themakanaal. Daar kun je precies om 12 uur de documentaire over Gisela Mai zien... die uh, Carrie de Zwaan in 1998 maakte onder de titel Elk Lied... ...is een verhaal. En dan uh, wijs ik ook nog even naar uh, de uitzending van Andere Tijden vanavond. Die gaat over de MARVA's. Uh, uh, de marine vrouwenafdeling die in 1944 is opgericht. En daar kun je nu al een heel bijzonder filmpje zien over de, de allereerste MARVA die na de oprichting in 1944 toetrad. Een filmpje door de BBC gemaakt in Engeland. En het gaat over Fransien de Zeeuw. Zij was de allereerste Marva. Dat is allemaal te zien op uh, onze website geschiedenis24.nl. Oké, okay, maar niks. Bedankt. Ja, en uh, dat was het alweer over OVT voor uh, vandaag. Uh, straks op deze zender Radio 1. De perstribune van Max, waarin Govert van Brakel als hoofdgast... Uh, de legendarische Nederlandse tennisser Tom...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 En de grappigste. Programma's die je aan het denken zetten. Of je de wereld anders laat bekijken. Ik zou zeggen, ga naar vpro.nl en word lid voor 12,50 per jaar. Jelle Bandkostjes. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Twee euro's per week. Zullen we dat meteen maar even in het contract vastleggen, pap?